de Jong met het NOS-journaal. In Den Haag wordt vanmiddag uitgebreid stilgestaan... bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. 70 jaar geleden kwam er met de capitulatie van Japan... ook in Zuidoost-Azië een einde aan de oorlog. Bij het Indisch Monument in Den Haag is vanmiddag een grote herdenking. Ten aangedachten is aan de slachtoffers van de Japanse bezetting... leggen onder andere koning Willem-Alexander en premier Rutte... een krans bij het monument. De NOS doet verslag van de herdenking nu op NPO1. Reddingswerkers hebben in de Chinese havenstad Tianjin... opnieuw een overlevende uit het puin gehaald... van de explosie van afgelopen woensdag. Er werd gevonden omdat hij van onder het puin om hulp riep. De man van 40 zou in redelijke conditie zijn. Het dodental van de enorme explosie in Tianjin staat op 85. Zo'n 700 mensen raakten gewond. Een gebied van zo'n drie kilometer rond de ramplek is geëvacueerd... omdat er nog steeds giftige stoffen vrijkomen.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 Het weer, hier en daar wat zon, maar ook wolkenvelden en een enkele bui. Later in het oosten meer buien met kans op onweer. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt 20 tot 24 graden. Morgen veel bewolking en af en toe regen bij hoge 20 graden. Dit was het... DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Er was er ook een, die met pak bij, en die leek precies op een jeugdkik aan mij. Weet je nog wel oh. Wij kiekten al zijn leuke dingen. Weet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 Stil. Daar brandde het vuur, de droom van ons twee, die alles veranderen zou. Ik had haar mijn moord, toen wij als namen. Huil nu niet kleine meid, want ik kom weer terug. Van 60 jaar die maakte het reuze vol. Ze loopt de hele dag in van die mini klederen Ze spreekt de laatste provo en die hield ze stevig vast. Omhelst hem hartstochtelijk en toen riep ze enthousiast. Jij bent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 Dierste jongen, hartstikke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 Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie, die heeft het te laten staan. Wie heeft er suiker in de hertensoep gedaan? De luitenant geaffecteerd, zei wie maakt hier nu motjes? Ik heb de soep geïnspecteerd, ze smaakt naar raassenhokjes. Geef acht rechts, rechter konnelui, wie tapte deze ui, hè? Ja, kom, zeg op.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 En in 1965 haalde hij de Engels top 40 met zomaar een soldaat. Een vertaling van de Engelse protestzong Universal Soldier van uh, Buffy Saint Marie. En van het nummer bestonden tijdens een versie gezongen door uh, Cowboy Gerard. En ik heb hier een nummer wat minder bekend is. Wel een mooi nummer. Hier is Don Mercedes met Dan ben ik weer thuis. Mijn ruiten knokken hopeloos met de regen.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 Mijn vrienden in het koekje op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 de gele blauwe veel te mooi om op te noemen. En de midden van die bloemen staat een beetje fris en blozen. Heeft vindt haar een poes van nog mooier dan de mooiste roos. In haar haan die geur en kleur vergoedt ze lente dag en dag. En zich geeft aan iedere koper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 Ik kan lange en wie ik mijn handen zaken binnen mag. Dus van toe af flink dat meintje dat dit duetje iedere dag. Ik heb mooie tulpenie, je zitten en afissen. Ze komen vers van de veilingen glissen. Dan heb ik rozen, die rooien en witte. Zet uit mijn bloemen. Ze spreken tot het hart. Ik heb nog een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 Kom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 Van vele jaren naar een jongen in Hispanië. En ligt dan vaak van hem te droppen? Ramon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 Toen kwam een polonaise, dat werd een hele tour. Ze zongen net en gingen door de vloer. zoals ze in genjaren daarboven was geweest. In, de Ze zongen net en gingen door de vloer.